12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, Iran viert de islamitische revolutie. China stoot VS van de troon als grootste handelsland. En Amerikaanse agenten schieten tijdens klopjacht op onschuldige burgers. Het weer in het noorden valt er nog wat sneeuw, maar al snel wordt het overal droog... en schijnt de zon en het is ongeveer 2 graden. Vannacht en morgenochtend kan er in het uiterste zuiden nog een klein beetje sneeuw vallen. De morgenmiddag overwegend droog met af en toe zon. En de maxima liggen dan rond of net boven het vriespunt. En er waait net als vandaag een koude oostenwind. Feest dus in Teheran. Daar en in de rest van Iran wordt de islamitische revolutie gevierd. Vandaag 35 jaar geleden. President Ahmadinejad gaf vanochtend een toespraak in de hoofdstad. En Iran. in Teheran is correspondent Thomas Erdbrink. Hoe wordt de revolutie daar gevierd? Het gaat feitelijk volgens een bekend scenario. Uh, Iraniërs komen samen op de pleinen van hun steden en dorpjes... roepen daar een paar keer dood aan Amerika... en dood aan de Shah die dan 34 jaar geleden verdreven werd... En, en, en luister dan meestal naar een toespraak. In dit geval in Teheran was dat natuurlijk een toespraak van president Ahmadinejad. Die het voornamelijk had over alle goede dingen die waren gebeurd. Maar hij wees er ook op dat er problemen zijn met het buitenland. En uh, dat er ook binnenlandse problemen zijn. En die hoopt hij op te lossen, zo zei hij zelf. Maar noemde hij dan nog specifiek namen van landen? Nee, nee, hij had het niet over Amerika of niet over het westen. De Iraanse uh, officials proberen dat meestal. Uh, uh, hebben het dan liever over de vijand in het algemeen. Hè, zoals in de boeken van Orson Welles bijvoorbeeld. De, de vijand. En uh, de, de vijand uh, werd in dit geval natuurlijk ook de schuld gegeven van de meeste problemen. Al gaf president Ahmadinejad dat ook toe. Dat het binnenlands politiek niet lekker loopt. Er is ruzie geweest. Tussen president Ahmadinejad en uh, het hoofd van het parlement vorige week. Daar hebben heel veel mensen het hier over gehad. President Ahmadinejad liet een film zien. En in die film kon je zien hoe een van de broers van het hoofd van het parlement uh, bezig zou zijn met frauduleuze zaakjes. Dat, daar, daar, hij, hij zei daarover van, dat is een belangrijk onderwerp en daar gaan we het binnenkort nog over hebben. Vandaag is het feest, echter En dat was het dan de vandaag. En hoe vieren de Irianiërs dat dan? Nou ja, meestal is er dan na het bijeenkomen op het plein wordt er dan geluncht. En de, de, de Iraniërs die, die, die moeite nemen gaan dan picknicken in de parkjes of gaan van deze vrije dag genieten. En dat is wel het fijne van het leven in de Islamitische Republiek. Mensen zijn vrij om te bepalen of ze meedoen aan het feest en hoe ze het feest invullen. Er zijn veel mensen gaan skiën, er zijn veel mensen naar de Kaspische Zee gegaan en er zijn ook veel mensen gewoon thuis voor de tv blijven zitten. Een echte feestdag. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. China is de Verenigde Staten gepasseerd als grootste handelsland. Sinds de Tweede Wereldoorlog was Amerika de grootste handelsnatie van de wereld. Amerikaanse financiële experts hebben becijferd dat de Chinese handel... in 2012 een waarde had van 3,87 biljoen dollar. En dat is 50 miljard dollar meer dan de waarde van de handel van de Verenigde Staten. Verder heeft China een handelsoverschot van ruim 231 miljard dollar... terwijl de VS een handelstekort heeft van 728 miljard. De Amerikaanse deskundigen wijzen verder op dat China voor steeds meer landen... de belangrijkste handelspartner is geworden. En zij verwachten dat rond 2020 veel Europese landen... meer handel met China drijven dan met hun EU-partners. In het noordelijke deel van het land is het nog glad door de sneeuw. Tot in de middag kan het verkeer daar dus nog last van hebben. Verwacht Rijkswaterstaat. En ook al is er gestrooid. Het kan glad blijven doordat er weinig verkeer is om het zout zijn werk te laten doen. Vliegverkeer heeft weinig last van de sneeuw. Op Schiphol is het inmiddels droog. In de vroege ochtend was er wel wat vertraging. Er zijn er vier vluchten uitgevallen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. CDA-Eerste Kamerfractievoorzitter Elko Brinkman... hoopt dat het kabinet de komende weken met een aangepast plan komt... waar we de woningmarkt weer van gaan bewegen. Dat zei de CDA-senator vanochtend in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Verslaggever Marcel Bril keek mee. Achter de schermen wordt er druk gezocht... naar een oplossing voor het probleem van de woningmarkt. Het CDA speelt een cruciale rol en die ligt dwars. Vervelend voor de coalitie, want zonder steun van deze partij... krijgt het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer voor de plannen. Dus wordt er overlegd, gerekend en veel gebeld. Maar ondanks die drukte is er voor een van de sleutelspelers, Elko Brinkman... ook nog wel tijd voor wat ontspanning. Naar en pip. Een aantal dagen geleden bleek dat het CDA het voorstel van het kabinet... niet goed genoeg vindt. Brinkman ziet wel in dat er iets moet gebeuren op de woningmarkt. En heeft ook begrip voor minister Blok... Hij zit in een hele moeilijke positie. Hij zit klem uh, en zoals ieder minister klem zit, want die moet aan de ene kant vertellen... u beste burgers moet wat meer zelf in dit geval voor het huis over hebben. Aan de andere kant, uh, ja, ik snap ook wel als ik daarmee de investeringen rem, uh, dan, dan moet, ik, uh, moet ik iets. Dus ik moet iets verzinnen uh, om de investeringen toch op gang te houden. Als een woningcorporatie meer huur binnenkrijgt, mm -hmm. dan is dat in principe bedoeld om de woningen te verbouwen en nieuwe woningen voor... Uh, voor de, de starters uh, te bouwen. En dat, ja, dat loopt op een of andere manier nu niet. Brinkman, zelf voorzitter van Bouwend Nederland... pleit voor een investeringsplan. Nou, de kunst lijkt mij, uh, en niet alleen voor de heer Blok... maar voor ons allemaal, om samen met de corporaties... een soort investeringsplan te maken. Waarbij we wel zeggen, de huren gaan omhoog. Zo goed als ook kopers. meer moeten uh, betalen omdat ze minder uh, hypotheekrenteaftrek uh, hebben. Maar waarbij je dus die beweging weer op gang brengt. En dan kun je over een paar jaar weer eens kijken hoe de vlag er dan uh, bij hangt. Het is een politiek spel op hoog niveau... De geloofwaardigheid van het kabinet kan een deuk oplopen. Als de plannen niet doorgaan is er een financieel probleem van 2 miljard. En het CDA, die bij de vorige verkiezingen flink verloren hebben... die kiezen positie om weer relevant te worden. Maar volgens Brinkman gaat het hier heus niet om de politiek. Het gaat om de inhoud. De taak van de Eerste Kamer is vooral te kijken naar de uitvoerbaarheid... en de onbedoelde gevolgen van een voorstel. Als dan het gevolg zou zijn dat er niet of nauwelijks meer geïnvesteerd wordt... dat kan toch niet de bedoeling zijn van wetgeving in dit land. Toch is Brinkman politicus genoeg om niet het achterste van zijn tong te laten zien. Hij geeft dan ook geen antwoord op de vraag of u uiteindelijk met de plannen in zal stemmen. Ik heb lang in de politiek gewerkt. Ik weet dat ik niet een tv-uitzending ja of nee zeg. Hoe het af gaat lopen, dat is dus nog niet duidelijk. Na verwachting worden er deze week besluiten genomen. Hij is al een paar dagen aan de gang. De klopjacht op een doorgedraaide agent in Los Angeles. En nu dreigt die klopjacht uit de hand te lopen. Volgens de Los Angeles Times hebben doodsbange agenten... op onschuldige burgers geschoten. Ze zagen die aan voor hun collega, de agent Christopher Dorner... die heeft gedreigd collega's te vermoorden. Een grote politiemacht speurt al drie dagen dus naar Dorner... in de bergen van San Bernardino. Verwachting is dat Dorner het niet lang meer zal uithouden. Het vries flink in het berggebied en er ligt een dik pak sneeuw.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 Ik denk dat we een lange weg setting om de for voor wat what wat is de defining factor is in een counterinsurgency... which is to set de conditions voor governance. Set the de for voor de of van de law... de for voor economische opportuniteit. En bij definitie, in een counterinsurgency, dat take time. In de ruim anderhalf jaar dat hij hier commandant was... werden in het grootste deel van het land de taken overgedragen... aan de nationale leger- en politiemacht... Maar het proces kost tijd, zegt Ellen, en we moeten geduld hebben voordat er politieke stabiliteit is. We need to be patient as we have in other counterinsurgencies and be ready to assist over the long term to build and assist the Afghans to build those institutions of governance and establishment of the rule of law which then can create opportunities for economic development. Stabiliteit dus, die is volgens Ellen de uiteindelijke oplossing voor het probleem veiligheid en stabiliteit op lange termijn. That is what ultimately creates the long-term security. Not the security forces. They set the conditions. It is the outcome of governance that sets ultimately the, the win in een counterinsurgency. Onlangs kwam generaal Allen in opspraak. Hij werd genoemd in het schandaal rond de voormalige baas van de CIA, Petraeus, die een verhouding had met zijn biografen. Maar de generaal is van alle blaam gezuiverd en wordt nu waarschijnlijk dus de nieuwe navo bevelhebber in Europa. De traditionele carnavalsoptocht in Rio de Janeiro is onrustig verlopen. Tientallen mensen hadden medische hulp nodig... nadat ze buiten bewustzijn waren geraakt door de felle zon... en de drukte in de enorme mensenmassa. De optocht trok bijna 2,5 miljoen feestvierders. Ontstond chaos toen twee politieauto's... door een volgepakte straat wilden rijden... maar er geen ruimte was voor mensen om uit te wijken. Mensen raakten in paniek. Ze hingen in straatlantaarns, gooiden afzettingen om... en sommige klommen bovenop de politieauto's. Tot woensdag zullen er nog honderden optochten en andere straatfeesten worden gehouden in de Braziliaanse stad. De Nederlandse film Cowboy is in Berlijn bekroond tot beste Europese jeugdfilm van het jaar. Gisteravond kreeg regisseur Boudewijn Kolen de prijs uitgereikt op het Filmfestival van Berlijn. Bij de vorige editie van het festival won Cowboy al de glazen beer voor beste film van de jeugdselectie van het festival. Cowboy vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een jongen... die verdriet heeft over de problemen met zijn vader en een kou, een vogel. Sport. FC Utrecht tot nu toe toch de grote verrassing van het voetbalseizoen. De ploeg van Jan Wouters staat op een vijfde plaats... en ontvangt zo op eigen veld NEC, dat het ook goed doet in deze competitie. In de Gogenward zit Frank Wilaert. Hoe zijn de omstandigheden, Frank? Ja, die zijn eigenlijk prima. Zonnetje schijnt en uh, ook vol in het stadion. En het veld is groen, dat is al uh, heel wat. Ja. Hoewel er uh, nog wel wat uh, uh, sneeuw naar beneden druppelt vanaf de daken. Maar dat is het wel zo'n beetje. Het is allemaal keurig netjes uh, schoongemaakt, allemaal op tijd klaar ook. Dus uh, voldoende gelegenheid voor beide ploegen om te gaan voetballen. Twee ploegen, want NEC staat zevende, weliswaar negen punten achter uh, Utrecht. Maar uh, ze zijn toch aan elkaar gewaagd qua niveau. Dat uh, bewijst bijvoorbeeld NEC door de laatste te zijn die erin geslaagd is om van Utrecht te winnen. Dat was weliswaar uh, alweer eind november. 2-0 werd het in Nijmegen. Sindsdien heeft Utrecht niet meer verloren. En dat is de kracht uh, van het elftal. Het is niet altijd even briljant wat het laat zien. Maar het verliest niet. En dat is uh, een groot goed. Natuurlijk vorige week knappe overwinning gehaald uit bij uh, FC Twente. Ook daar winnen niet veel ploegen. En dat is Utrecht dan toch mooi gelukt maar ook NEC. Knappe overwinning thuis tegen de toch sterker geachte Vitesse. En dat neemt het dan mee naar deze wedstrijd waar NEC vier uitwedstrijden op rij al niet meer erin is geslaagd om een wedstrijd te winnen. Zou dat vandaag in Utrecht zomaar kunnen gebeuren? Want Utrecht, zoals gezegd, is een min of meer gelijkwaardige tegenstander. En dus is de uitkomst volledig onduidelijk. Toornstra bij Utrecht is er niet bij. Hij is geschorst. Hij wordt vervangen in de basisopstelling bij Utrecht door Zulo. En verder de succes Transformatie van Jan Wouter zoals we die kennen ook dat is een kracht bijna altijd dezelfde ploeg. Schaatsen dan bij de wereldbekerwedstrijden in Inzol hebben de mannen zojuist de 1500 meter gereden. Sebastian Timmerman gisteren veel succes voor de Nederlanders. Hoe ging het vanochtend? Nou heel anders, want er staat geen enkele Nederlander op het podium na de 1500 meter bij de heren. Koen Verwij wordt vierde en is daarmee de beste Nederlander op die 1500 meter. Die wordt gewonnen verrassend door de Rus Denis Yuskov. 23 jaar is hij. Hij benaderde dit seizoen al wel een keer het podium... met zijn vierde plaats in Astana. Maar nu dus voor het eerst op het podium... En meteen dus de gouden medaille. 1-46-07. Dat is een tijd die op zich niet super slecht is, maar ook niet super goed is. Een dikke seconde boven het baanrecord, maar in ieder geval dus goed genoeg om daarmee de 1500 meter te winnen. Het was voor Yuskov trouwens wel een persoonlijk record. Sabineu Broedka uit Polen zien we voor het eerst op de tweede plaats staan. En Amerikaan Brian Hansen wordt derde. Verwij dus vierde. Mark Tuitert, de Olympisch kampioen, komt niet verder dan de achtste plaats. Maurice Vriend, weer na dit seizoen in Heerenveen, komt nu niet verder dan de dertiende plaats. En Stefan Groothuis wordt zelfs voorlaatste, negentiende. Nee, de Nederlanders moesten het niet hebben van de 1500 meter... die dus gewonnen wordt door de Rus, Denis Yuskov. Paardenmenner Koos de Ronde heeft in Bordeaux... de wereldbeker 4-span gewonnen. Hij bleef in de laatste omloop foutloos... en bleef daarmee de Australische topfavoriet Boyd Axel voor. Ijsbrand Chardon pakte het brons. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Iran viert vandaag de islamitische revolutie van 35 jaar geleden. China, grootste handelsland ter wereld, heeft Amerika ingehaald. En Amerikaanse agenten schieten tijdens klopjacht... op ontspoorde collega, op onschuldige burgers. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze de persconferentie. De high end hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En natuurlijk ook vooruit. De blik op de toekomst. Gast dit uur Herman van der Velden. Jarenlang de man achter de muziek van langs de lijn. Het oog Radio Tour de France. En met hem gaat het natuurlijk over muziek van vroeger en nu... Vanaf 1 jury van gelden. De Turner is zich nu al aan het voorbereiden op de Spelen van 2016. Ik vraag hem straks naar zijn plannen. En Ron van Gouwer, TV Ron, is er natuurlijk met Cassie kijken. Waarover? Nou, we moeten eens wat minder gaan pesten, was de boodschap tijdens een themaavond deze week. Maar die boodschap is dan waarschijnlijk voorbij gegaan aan programmamakers. Want er wordt wat afgetreiteld op de buis. Dat straks in Kassie Kijken. Vliegende kip, Zul van der Wart op pad. Zul, waar hang jij uit? Aan? In? Ik ben in uh, Heerenveen, in uh, Sporthaal, waar Epke uh, Zonderland nu nog aan het trainen is. Maar over een kwartiertje hebben we een gesprek met hem over kooschappen lopen als uh, dokter. En, uh, hoe gaat hij verder met zijn loopbaan als turner? Dus zometeen Epke Zonderland. En natuurlijk vanaf half 1 op Radio 1... de ontwikkelingen bij de voetbalwedstrijd Utrecht-NEC-verslaggever Frank Wilaert. Opmerkingen en vragen aan onze gasten. Of wat u ook hoort, deperstribune.nl of twitteren, hashtag perstribune. Tot 2 uur, de perstribune. Max. Herman van der Velden, Goedemiddag. Hallo, Govert. Fijn, fijn dat je er bent. Uh, muziekman van de radioprogramma's Op1, NOS. Uh, al lang heb je dat gedaan ook, hè? Ja, <laughs> ja nou de data. Ja, 1976 begon ik de Olympische Spelen in, de, de, de, nee, de, ja, de Spelen in Montreal. Toen begon ik. Ja. En uh, ik ben gestopt in 2006, dus ik heb dat 30 jaar uh, volgehouden. Ja, het klinkt bijna als natuurlijk. Het is me niet aan te zien. <lacht> nee, <lacht> nee, nog niet. Nee. <lacht> maar we zijn vanzelf. net begonnen. Ja, ja, Maar ik vroeg me wel af, want het, dit het klinkt he, inderdaad heel natuurlijk... 30 jaar muziek van toonaangevende in Radio 1-programma's. Uh, hoe word je muzieksamensteller? Ik, uh, ik werkte... Allereerst werkte ik uh, in de bijkorf in Rotterdam op de platenafdeling. Ik platen. En toen vroeg er iemand of ik vertegenwoordiger wilde worden... bij een platenmaatschappijtje. En toen werd ik... En dat ging goed. En toen werd ik plugger. Uh, toen ging ik dus heel veel verminderen. Dan moet je dus de, de, de nieuw uitgekomen platen... die moet je gaan brengen bij de programmamakers. Dus bij de Disjockey's en bij uh, de programmamakers... Herman Stokken, Piet Wieliga in die tijd... en uh, Lex Harding, en fijn, noem maar op. Felix Meurs. Daar ging je dus naartoe met je nieuwe platen. En dan moest je dus zorgen dat die platen gedraaid werden. Ho, hoe doe je dat? Uh, A, zorgen dat je dus het, het, de beste platen hebt van dat moment... en dat je ja. ergens heel erg in gelooft. Dat je dus een, een, een, een plaat hebt waarvan ze zeggen... Nou, dat vind ik helemaal niks, maar jij gelooft er zo erg in... Uh, dat je vast blijft houden en dan door blijft houden... En dan gaat het mm. voor je geloofwaardigheid. En hoe vertel jij het? Hoe kan jij dus een ander op het idee brengen van... hé, hey, het is geloof ik toch wel een goede ja, proberen. Nou, nu heb je het over muziek ja. die de moeite van het draaien waard is, blijkbaar. Ja, maar ik neem aan dat in jouw koffer als plugger ook platen zaten waarvan jij dacht... nou, ik uh, zou hem thuis niet opzetten. Nee, nou, daar heb ik nieuws voor je. Die gingen ook gelijk. Ik had ook veel uh, containerhits. Dat waren platen die gingen gelijk in de afvalbak. Ja, maar dus, dat vond jouw baas niet goed. Nee, dat vond mijn baas niet goed. Maar daar tegenover stond dus dat ik dan wel weer met platen terugkwam... wat wel grote hits waren. En ook, ook grote hits werden. Hmm. Maar, maar smaak is toch heel persoonlijk. Ja. Ik bedoel, Wat jij van houdt, daar hoeft een ander niet van ja, te dat houden. Dat dus dat op... hoe vind je de grootste gemene delen waarvan je denkt... dit is voor het publiek interessant, hier ja. overtuig ik de Felix Mulderse van? Ja, dat is toch het, het, het gevoel wat je, wat je blijkbaar aangeboren is. Het gevoel wat je hebt voor een plaat waarvan je denkt... Want dit is een plaat voor dat programma en ook een beetje voor dat publiek. He, vroeger waren dus de, de, de platen bij de Vara waren andere platen oh ja? Dan, ja, dan bij Radio Noordzee. Wat wilden ze bij de Vara dan horen? Noem, kun je een voorbeeld geven? De Vara die wilde een... Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, Tot Rundgren in die tijd. Dat was dus een, een, een artiest voor een heel smal... Hmm. Klein publiek, zeg maar. Een varen publiekje. Een varen publiekje? Een socialistisch clubje. Nou, dat weet je, maar nou ja, anders, anders. het is ja. anders. Dan, dan, ander, het is anders dan andere muziek. En wat kon er en, op Noordzee dan? Wat we, alles kon je daar kwijt? Daar kon je, daar kon je, als er bij geluid uitkwam, dan, dan, dan, dan vonden ze dat prachtig. nou Laten we eens kijken wat jij uh, aan sfeer hebt gemaakt. Aan muziek in radioprogramma's. O oh ja. Ja, 15 jaar uh, komt nu uh, voorbij toen we nog voor de NOS werkte. Langs de lijn met Rocky To nou, bij ieder programma heb je natuurlijk toch een bepaalde uh, muzikale invulling. De korte, langste lijn uitzendingen van, van 10 tot 11, daar doe ik altijd de grote mensenmuziek in. Nou, Joe Cocker en dan waarschijnlijk iets van de Doobie Brothers. Misschien nog een track van All Saints, wat dus momenteel toch een hit is. maar wat er ook voor een beetje ouder publiek geënt is. En zo is Radio 1. Goedenacht, en dan heb je natuurlijk een hele andere invulling. Dan komt de rustige James Taylor, dan komt de mooie Peggy Lee... dan komt de, een, een Tony Bennett of uh, dat, dat soort muziek. Ja, dat soort, uh, ja, dat dat soort, dat soort muziek. muziek. Ja, uh. ja. ja dan, dan zoek je de muziek uit naar het moment van die dag. Ik bedoel, Ik Je kan dus een mm. prachtig, heel bekend liedje ja. hebben... en dan kan je niet s'avonds om tien over elf uh, uh, uh, uh, uh, draaien... maar dat kan wel uh, zondagsmiddags om drie uur begrijp je? Ja, bedoelde... ja, ik begrijp het als je er een voorbeeld bij legt. Ik, ik, ik herinner mij zelf uit mijn oogtijd. Ja. Ricardo Cortiante was, was, was een geliefd plaatje van ja, jou om ja. te draaien in het oog. Ja, Wat heeft dat plaatje nou op dat tijdstip dan? Sfeer, de, de, de, het, het, het, muzikale, uh, het was een muzikaal hoogstandje meestal van, van Cortiante. Ja. En uh, anderstalig, dat, dat, dat, dat dwingt ook al tot luisteren, tot bijzonder zijn. En het oog was bijzonder. Het oog had een hoog, een hoogwaardige kwaliteit in, in presentatoren, in onderwerpen, dus ook in de muziek. Ja, maar dan hebben we langs de langste lijn. Ja. Dan kom je weer met een ander plaatje aan. Ja, want daar moet je de muziek draaien die eigenlijk in de voetbalkantine ook gedraaid kan worden. Voorbeeld? Uh, Frans Bauer. Gezellig. Gezellig. Frans Bauer kan op zondagmiddag absoluut gedraaid worden. Maar ook Joe Cocker. Dat kan ook gedraaid worden. En ook, uh, uh, maar ook Tony Bennett met een up-tempo liedje. Ja, als maar, als maar up-tempo. is. Dus. Dan is het up-tempo. En het moet heel herkenbaar zijn. Je kon, je, ik heb altijd gezegd, je kan beter een heel onbekend liedje... van Vets Domino draaien. Maar wat heel herkenbaar is door zijn geluid, door zijn stem. Een piano erbij. Een piano erbij. En up-tempo meestal. En je hoort aan zijn stem, hé, hey, dat is Vets Domino. Dan dat je een prachtig, veel mooier, veel beter... Heel onbekend liedje draait. Dus herkenbaar, uh, dat, dat is een vrijste voor langs de lijn... maar het hoeft niet, ja. hoef niet als meezinger te kunnen. Dat hoeft niet, nee. Het Terwijl moet wel het zijn he? van, hey, de sound zegt me wat... Het geluid van de zanger, zeg maar wat. Of het tempo spreekt me ja. aan. Dat zijn de factoren. Kijk, als je een liedje draait. Een prachtige uh, I my heart in San Francisco. Als je daarmee begint om twee uur bij Langs de Lijn. Nou, dan gaan ze gelijk of allemaal naar de kerk. Of, of, of die radio gaat uit. Wat zou je voor een muzikale opening kunnen kiezen? Voor een programma dat straks om twee uur begint? langs de Lijn? Oh, maar dat heb ik dertig jaar gedaan. Dan ga ik niet meer in Andermans, nee. uh, Andermans vijver zitten roeren. Nee. nee dat, uh, maar betekent het ook dat je daarmee zegt... Muziek is wel veranderd. Op deze zender zeker. Ja, absoluut. Hoe anders? Ik, hoor, uh, ik luister regelmatig uh, Radio 1. En dan hoor ik een liedje. En dan denk ik, hé, wat een aardig liedje. En dat hoor ik vervolgens nooit meer. Nee. Dan denk ik, van, waar nou is dat aardig liedje gebleven? Dan, maar dat hoor je nooit meer. Want die wordt, niet, wordt maar één keer gedraaid. Uh, nee. En dan is het afgelopen. Maar ik neem aan dat de samenstellers van nu ook kiezen voor het publiek. Dus daar moet een markt voor zijn. Ja, maar daar heb ik nieuws voor je. De radio gaat uit, Dan hoor ik vaak genoeg... als dus de muziek niet aanstaat. Ja, nee, maar klinkt hier niet de, de nee. zure man die zegt... Nee. vroeger was alles beter. Nee, anders? gelukkig nee, absoluut nee. niet. Nee, het was wel anders, maar ik wil niet zeggen dat het beter was. En het ja. gaat ook om mijn persoonlijke Precies, wat dingen veranderen natuurlijk ook. Ja, kan, dat, kan, dat want, kan. Aan de andere kant moeten wij, mensen als wij... Hè, ja die geen talent meer zijn, maar het ver achter ons hebben. Ja. Ja, maar wel de credits verdiend hebben van talent ja, zijn. Ja, ja, zeker. Ja, ja nee, maar ik wil zeggen, anderen hebben andere keuzes. Ja. En die zul je met dezelfde gemak moeten respecteren. Ja. En, en zeggen, nou ja, dat is hun wiel. Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan denk ik dat... Daar wordt het ook bijna geen hit's meer gemaakt. Mm. Echt een hits. Dacht, nee. Nou, dat is een grote hit. Die worden niet meer gemaakt, omdat het maar één keertje gedraaid wordt en voor de verder rest. Nou, wij nee. zijn. Ik, ik. heb een hekel. Ja, ik ben oud, en, maar daar mag ik over vroeger praten. Maar wij zijn de generatie van uh, de Rolling Stones, Joe ja. Cocker, de Doobie Brothers. Gelukkig hoor, hoor jij die ooit? Nou, op Radio 5 misschien. Nee, want je, dat andere doelgroepen? Nee, bij Radio 5 vindt het ook daar. We komen er nog uitgebreid over te Ik praten. Ik mag het hopen voor Is Zeker. <laughs> Gaan we dreigen? Ja. <laughs> Ik wil even naar jouw nieuwsmoment van de week. Oh, de, daar is de overgang wel uh, heel Ape. groot. Ja, maar um, die afschuwelijke gebeurtenis in uh, Wassenaar... met dat jongetje Anas... dan de heigerigheid van de diverse media... of dat nou kranten waren of radio en televisie... de heigerigheid van... En wat is het nieuws? En dan is daar een keurige mevrouw van de politie... en die zegt dan van, nee, we hebben geen nieuws. En dan komt er weer een ander. Wat is het nieuws? En dan krijg je ook de zogenaamde deskundigen. Die komen op tv vertellen wat er gebeurd kan zijn. Ze komen allemaal met, met oplossingen en met, met momenten aandragen... die dus blijkbaar altijd net verkeerd zijn. En de sfeer die dan om zo'n uh, item hangt... dat vind ik te heigerig, te doordrammerig. Mijn verslaggever Theo Verbrugge die staat vlakbij de plek... waar het lichaam is gevonden. Theo, heb je nog laatste nieuws? Ja, is dat het inderdaad gaat om deze 13-jarige NS. Kijk, als het een misdrijf is, dan lijkt dat op heel veel andere zaken... die ik heb gezien. Amber alert gaat uit, maar dat wordt ook wel ingetrokken... op het moment dat de politie naar het bos daar gaat in Wassenaar. Elke van Randwijk van de politie in Wassenaar, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u inmiddels wel? Nou, inmiddels is er eigenlijk nog niet heel veel meer bekend geworden... Herman, het is, ja, het is de andere ik. tijd. Nee, maar ja. Weet je, er is een Radio 1-journaal, er zijn nieuwsrubrieken. Ja. En, en niemand weet het, maar je wilt er toch aandacht aan besteden. Dat weet ik, en dat vind ik ook prachtig. En daarom is het Radio 1-journaal ook uitgevonden. Hè, dat er dus niet meer een, een, een verslag heeft van de NCV, en een van de ja. KRO, en een van de VARA. En nu maar hoor je één dan... keer dat iemand iets in weet. Ja, nee, maar je hoort het dus om uh, half negen, en om vijf over half negen, en om half tien, en om vijf over half tien bij, bij Sven. En bij, zo gaat het maar door. En ze willen allemaal. Iets horen, ze zijn bang. Die indruk heb ik hoor, ik kan best zijn dat het fout is. Maar ik heb de indruk dat ze bang zijn dat ze iets missen. Puntje gemaakt. Ik dank u. De voor uw reacties of hashtag perstribune. De perstribune. Een paar zaken die opvielen in de media. De ene helft van Nederland vindt het fantastisch... de andere helft vindt het verschrikkelijk carnaval. Dit week-einde is het feest uh, helemaal losgegaan in een aantal gemeenten in Nederland. Ook in de landelijke media is er aandacht voor. Deze week kwam in de wereld draait door de confetti al naar beneden. En uh, straks om vijf uur doet de NOS verslag op Nederland 2. En afgelopen woensdag was er in het radioprogramma van Giel Beelen op 3FM... de verkiezing van de carnavalshit van 2013. Het werd een chaos in de studio. Ik dacht al, waar is het de confetti? Uh, we hebben een winnaar, 4-3, dat is hem hoor. Jongens, jongens, jongens, jongens. Dit wordt uitgezonden, hè? Nou, ik bleef nog lang onrustig in de studio van 3FM. Mijn excuses voor alles. Ja, leuke radio, niet? <laughs> ja, gezellig. Ja, een leuke jongen ook. Goeie jongen. Ja, ja. jongen. Heb je ja. zelf ooit carnavalsmuziek uh, gedraaid? in ja, ja, ja. Ja? ja, absoluut. Twee absoluut. punten? Uh, ook. Uh, een bloemetjesgordijn uh, gedaan. Maar ik had ook een, een carnavalsliedje dat ging uit, uh, het kwam uit Limburg. En dat was van een plaatselijke vereniging. En toen was er weer een Maria-beeld wat uh, ging huilen. Nou, en daar hadden ze een geweldig liedje op gemaakt. Nou, dat heb ik, euh, heb ik goed gedraaid. Dat vond ik een leuk liedje. Ja. De muzikant Candy Dulfer krijgt euh, als opvallende nieuwkomer... natuurlijk applaus in de jury van het programma X-Factor. Ze zal in de talentenjacht plaatsnemen naast Gordon, Angela Groothuizen en Ali B, En ze heeft er natuurlijk heel veel zin in. Ik ben door nou. Blue Circle benaderd al heel tijd geleden en hebben we hebben eerst voorzichtig een gesprek gehad. Dit. En toen werd het eigenlijk steeds leuker. En uh, toen op een gegeven moment, uh, nou, dan heb ik maar besloten om het te doen. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ze op mij komen, ze kennen me. denk ik. Nou, goede zet uh, van Candy. Of denk je van? Het, uh, uh, ik, ik, het lijkt mij een hele slechte zet van Candy om daar te gaan zitten. Ja, ja absoluut. Dus ja. Van, uh, ja. Ja. ja, maar ik bedoel, voor zij is een geloofwaardige, een hele grote uh, saxofoniste. Ik vind, ik vind het... Uh, de, hoe, hoe kan zij oordelen over liedjes, over interpreteren van liedjes? Zij, is, of er moeten allemaal instrumentalisten komen. Hm. Vind ik. En zal het er niet om laten helemaal? Nou, ik denk het ook niet. Zeker dus ik niet voor... De, voor de, in januari, uh, toen, toen was het afkikken van alle themaweken op de radiozenders. Uh, maar nu beginnen ze weer volop. Zender 3FM heeft deze week na uh, de afgelopen 19's request. nu weer de Zero's, zeros centraal staan. Op radio 5 Nostalgia is het komende week de jukeboxweek. Verzoekjes uh, van luisteraars. Je hebt, je hebt geloof ik nooit last gehad hè, van het thema weken. Nee, nee, Wij we deden altijd sport sportprogramma. Ja, sportprogramma's. Ja. Ja. Nou ja, het is op zich wel handig, natuurlijk, dat je een zender een week lang kunt ja. kleuren in een bepaalde. Ja, tijd. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik deed wel eens op zaterdagmiddag, bijvoorbeeld, bij de Langste Lijn deed ik dus een thema bijvoorbeeld. Uitsluitend Italiaanse muziek, Italiaans-talige muziek of alleen Franstalige muziek. Dat, dat waren ook leuke dingen. Ja. Of Nederlandse producties. Dat ja. is ook heel leuk. Heb jij er nooit last van gehad dat. Uh, want jij koos zorgvuldig muziek uit. Ik neem tenminste aan de zorgvuldig. Allemaal zorgvuldig. Allemaal, allemaal zorgvuldig. Allemaal zorgvuldig. Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal zorgvuldig. Allemaal we, hoewel, de Goot zei Helemaal uh, naar de plaat vallen op de draaitafel. <laughs> en die draaien we. Ja, nee. Hij zei, hij zei, je, gaat, je gaat op je kamer staan en dan gooi je een stapel in de lucht. Yes. Die. Op de tafel vielen, die draaide op zondag. En die daarnaast vielen, draaide op maandag. Nee, maar ik, ik bedoel, jij kiest dan zorgvuldig een plaat. uit. Ja, absoluut. vervolgens valt er een doelpunt, wegplaat. Ja. ja. ja Daar gaat je keuze. Ja, ja, nou, dan beginnen we op, opnieuw. Ja, of helemaal niet meer. Of helemaal niet meer. En dan doen we het een uur later, of een week later. Of een, uh... oh, dat voel je niet erg. Voel ik niet erg, nee. Oh. nee komende nacht worden voor de 55 ste keer de Grammy Awards uitgereikt... door velen bestempeld als de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. En voor het eerst wordt de uitreiking ook bijna live in Nederland uitgezonden. BNN, Nederland 3 van 8. Belangrijke kanshebber, voor Nederland is het Metropoolorkest... twee keer genomineerd voor een Grammy... voor de cd die het orkest samen met de vermaarde artiest Al Juro maakte. Oh. Oh. Ere lura. Ere lura. Doelpunt. So Doe lek <laughs> ja, le le lekkere oogmuziek ja ja ja blijft gelukkig ja ja. Ja. Weet je, ik moest ineens... Uh, jij hebt uh, ook samengewerkt met Hanneke Derboven. Ja. De Dit vind ik ook wel Hanneke Derboven-muziek. Ja, dat kan ook. Ja, ja. Kan. Ja. Hanneke ja. had toch een andere smaak, andere, andere, smile, ja, andere, andere ja. muziekkleur... Ja, absoluut. ...dan ja. jij, hè? Ja, luisteraars konden ook... Uh, je hoorde, hoorde. Ja, kijk, ik kon natuurlijk niet zeven dagen in de week werken. Dus ik deed er vijf. En uh, Hanneke deed er twee. En dan wisten ze toch wie er ja. was of ik er was. Of dat Want Hanneke was zat wel heel veel in de Bosch-Hanover-Latijnse muziek. Ja, Amerika, precies, ja, ja, ja staat ook in het testament van Astrid Gilberto. Ja. De vraag is: kom je als muziek samensteller, dicht bij artiesten? Jammer jij zegt het testament. Heb je goede relaties met maatschappijen dan en artiesten zelf? Mag er ook even over nadenken. Ja, nee, ja ja Aardig, hallo, hoe is het? Hm. Verder gaat het niet, nee. Goed. Straks de zijn Ron van Gouwen. Natuurlijk met Kassie Kijken, nu Vliegende Kiep, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende... de vliegende Kiep. Epke Zonderland, je hebt vanmorgen getraind. Maar je hebt geen turntraining gedaan. Maar wat heb je wel gedaan vanochtend? Uh, vanochtend heb ik een krachttraining gedaan. Dus dat doen we eigenlijk... Twee keer per week hebben uh, we uh, een krachttraining erbij. Om uh, ja, natuurlijk ook een beetje sterk te worden. We zijn hier in Nierenveen. Uh, ja, deze ruimte keer je goed. Hè? Naast het stadion ligt een heel mooi sportcentrum. Waar mensen opgeleiden worden tot trainen. Maar ook tot een hele goede turn, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ja, we, we hebben echt een heel mooi, hele mooie turn al uh, uh, te beschikken gekregen. en uh, Met een goede begeleiding en... Uh, ja, de uh, turners die krijgen genoeg kans om zich uh, hier te ontwikkelen. Voel je hier ook prettig? Is dit ook jouw ding? Is dit een tweede huis voor je? Ja, het is het wel, uh, wel geworden. Ik ben zo uh, zelf vrij vroeg uh, naar Heerenveen gegaan uh, voor de trainingen. Dat was uh, op, toen ik zes jaar was. Ik ben hier ook uh, naar de middelbare school gegaan. En. Uh, ik moet zeggen dat er in eerste instantie toch wel een hele duidelijke associatie was met Herenveen met presteren. Want ik ging naar school om natuurlijk uh, te presteren en ook qua uh, trainen. En uh, langzamerhand is er ook wel een, uh, ja, een stukje ontspanning uh, bijgekomen. Dus het is wel uh, ja, echt een thuishaven geworden. Is het elke dag leuk? Uh, qua trainen? Uh, nee, niet elke dag is het leuk. Uh, Kijk, de trainingen zijn altijd mooi als je fit bent en, en energiek. Want dan, uh, ja, dan, dan, dan voelt het lekker en dan kun je vaak weer uh, nieuwe dingen doen. Maar ja, er zitten natuurlijk genoeg trainingen bij dat je, dat je wel vermoeid bent door alle trainingen die je hebt. En dat is ook nodig om weer verder te komen. Maar ja, dan moet je wel even doorbijten. Dus dat zijn uh, soms wat minder leuke trainingen. Hoe is het nu? Uh, ja, op dit moment is het inderdaad ook uh, niet altijd, uh, altijd fijn. De, de druk is er, is er wel wat af, omdat ik uh, dit jaar uh, ja, voor mijn uh, studie heb gekozen. Dus ben ik nu fulltime bezig. Nou, dat gaat er wel uh, uh, ten koste van de trainingsuren. Maar je merkt ook dat je, dat je, dat je lange dagen maakt, uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dat je ook wel wat energie minder hebt voor de trainingen. Dus, uh, dus er zitten nu wel wat trainingen bij dat het nog niet helemaal top gaat. In de tweede uur gaan we even wat verder praten over het ziekenhuis. Maar je hebt nu geen blessures. Je bent helemaal vrij van geest ook nu. Ja, klopt. Ik uh, heb uh, sowieso uh, in de voorbereiding naar de Olympische Spelen... Uh, is het heel goed gegaan met mijn blessures. Maar ook na die tijd, uh, waarschijnlijk ook uh, doordat de trainingsintensiteit wat lager is... gaat het heel erg uh, goed. En uh, wat dat betreft is het ook... Uh, ook uh, denk ik wel, uh, wel prima om nu uh, het gas even, uh, even wat, uh, of wat uh, uh, gas uh, te minderen. Uh, zodat je lichaam ook uh, wat kan herstellen. En, en dat gebeurt nu ook. En dan is het toch leuk, want aan de andere kant denk ik... van het is juist mooi om te gaan pieken om er nog meer uit je lichaam te halen. Ja, klopt. Maar uh, ja, dat heeft ook te maken met, uh, met de doelen die ik voor mezelf heb gesteld. Uh, uh, aan de ene kant ben je op... op ja, was ik echt op topniveau natuurlijk, op het moment dat ik Olympisch kampioen werd. Um, maar ja, aan de andere kant uh, wil ik ook nog een paar jaar verder. En um, ja, dan moet ik toch nog even terugkomen op mijn studie. Want uh, ik wil, uh, over vier jaar wil ik, uh, wil ik er dus uh, nog steeds staan, weer staan. En ook in de jaren die, die voorafgaand. En uh, ja, ik moest een jaar echt investeren in mijn studie. En dan is het natuurlijk perfect om dat uh, het jaar na Olympische Spelen te doen. Dus op langere termijn hoop ik weer inderdaad uh, de vol te kunnen gaan. Ja. In het tweede gedeelte praten we hier over bedden. Ja, is goed. Heb ik een zonderland. Herman uh, van der Velde, gaan we straks uh, mee verder? Ja, jij ik dacht, het ik zit, op, ik mag het hopen ik zit op, de, op de stoel. Maar we willen eerst even de ontwikkelingen weten bij Utrecht. Uh, NEC. NEC uh, Frank Wilhard. Dan zijn we drie minuten onderweg en uh, het is nog 0-0. Ik heb al aangekondigd in het nieuws eerder in het journaal dat uh, uh, het twee gelijkwaardige ploegen zullen zijn. Dat we een redelijk gelijkwaardige wedstrijd zullen gaan zien. Misschien nu met de eerste kans voor Utrecht Duplan goede voorbeweging zeg. Wip de bal over zijn tegenstander heen. Legt hem meteen klaar voor zijn rechter. Alleen raakt hem dan te veel aan de buitenkant om Babels, de doelman vandaag weer bij NEC, uh, in de problemen te brengen. Die kan de bal rustig naast kijken. Babels speelt omdat Sinou een kuitblessure heeft. Hij dus uh, vandaag weer terug als eerste doelman. Valkenburg heeft de positie van Navarone voor overgenomen. Valkenburg viel vorige week in tegen Vitesse. En maakte daarmee NEC meteen ook een stuk gevaarlijker in uh, de tweede helft. Een stuk dominanter ook. En dat uh, betekent... Dat hij vandaag meteen een basisplaats heeft afgedongen bij NEC. Maar de Nijmegenaren moeten hun eerste kans nog creëren. Utrecht heeft die al gehad, zojuist via Duplan. Herman van der Velde heeft ervoor gezorgd dat bepaalde platen een hit konden worden door ze vaak te draaien. Een compilatie van een paar van die toer hits. Come <laughs> Ze hebben goed opgelet. Ja, ja. zeker. Rob de Nijs, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Het <laughs> <laughs> is een verrassing voor hem. Ja, ja. ja. Ik, hey, ik joh, hem Hallo, Hoe jongen. Jong? Ja, heel goed, dankjewel. Wat een verrassing. Ja, goed hè. Ja, ja leuk. Eigenlijk voor mij ook. Ik ja. kreeg de vraag. Ik dacht, ja, dat ga ik doen. Leuk. Zo'n uh, promotor voor mijn muziek, uh, die vind je niet zo snel. Ja, heb jij er veel aan gehad, Rob, dat uh, helemaal die radio Tour draaide? Bangerhard. Ja, natuurlijk. Uh, uh, Herman heeft een, op de een of andere manier een smaak... dat als hij valt op een liedje... dan heb je goede kant als het gedraaid wordt... dat het ook een hit wordt. En uh, ja, daarvoor ben ik hem natuurlijk dankbaar. Los daarvan heb ik... Uh, um, al, ik weet niet hoe lang... Herman, hoe, hoe lang... Uh, uh, teken ik uh, cd's uh, of platen daarvoor uh, nou, nog voor jou? Bij, bij mijn weten, uh, in ieder geval alle cd's die ik van jou heb... daar heb je een persoonlijke noot op geschreven. Dat vind ja. ik altijd ontzettend leuk. Zelfs je laatste dingen, dan, dan gaat het via de platenmaatschappij... krijg ik het door weer opgestuurd... en dan schrijf je altijd leuke, eenzinnige pakken de tekst op, zo, uh, uh, oude rockers blijven we altijd, hè Herman? <lacht> dat soort dingen. Ja, leuk. Dat waardeer ik zeer. Uh, Rob, uh, dat betekent dus dat Herman heel belangrijk voor jou is. Uh, Absoluut. Uh, uh, maar dan moet je zo iemand dan ook... Ik, ik bedoel, het, uh, het klinkt misschien onaardiger dan ik het bedoel, gebruiken... Ja. Gebruik Nee, dat, dat woord heb ik gelukkig. Dat is in mijn uh, vocabulaire niet uh, aanwezig en zeker helemaal niet. Het, is, uh, het heeft iets speels, gewoon dat contact. En nou ja, goed, uh, als je ermee wat kan, kan doen, is het daarna uh, alleen maar leuk natuurlijk. Maar nee, het is in de eerste plaats omdat Herman vreselijk uh, enthousiast over muziek kan zijn. En ja, als muzikant... Uh, trekt je dat natuurlijk aan? Ja. En, en ja, daar da, da, da, da haak je op in. Dat ja, vind maar, ik normaal, hoor. En, maar wat, wat gebeurt er als jij denkt: Ik heb een goed nummer, en Herman zegt: jij gaat toch niet draaien? <laughs> ja, dat is wel een hele. Ja. Ja, nee, dan, dan, dan gaat het er toch, dan gaat het toch door, hoor. Ik bedoel, kijk, zo, zo ver gaat het ook. niet. Ik heb gelukkig ook nog een, een eigen stem in, in hmm. het kapitel. Dus, uh, nee, maar Herman, meestal als ik denk, dit is een goed stuk, vindt Herman dat het ook. Ja. Dus we hebben gewoon eigenlijk een beetje... Ja, klopt dezelfde muzikale smaak, hoewel mij wel opvalt dat een heleboel uh, stukken die ik nou net voorbij uh, hoorde komen, uh, het is wel het, het hele vrolijke uh, en ook uh, Macarena natuurlijk, wat een ja. gigantische hit was. Dat zijn, dit zijn natuurlijk wel de, de snelle stukken. Ja, natuurlijk. Terwijl... Nou ja, is maar, dat Rob, is radio tour natuurlijk. Ja, maar dat he? was juist, dat was met de tour. Ja, ja natuurlijk. K kijk, we ik konden, het wel. We, we konden ook, de, ja, we konden ook de foto van vroeger uh, draaien. En dan in het oog. Ja, ja, ja, ja, ja Maar ja. zet een kaars voor je raam vannacht. Uh, dat of het is wel werd Zondagmiddag langs de lijn. Dat ja. werd zomer. Dat zomer. werd zomer. Zondagmiddag langs de lijn. Dat kan wel, Ron. Ja, dat kan wel. Ja. ja. En, maar dat is, uh, zoals het tegenwoordig bijna een cliché is, dat is het, uh, het volks, het, het gemeenschappelijke mm -hmm. volksgeheugen. En uh, ja, dat hoort daarbij. En dat, dat is natuurlijk voor een artiest alleen maar prachtig. Ja als dat uh, zover komt. Rob, zijn er nog Herman van der Velders in de omroep... Uh, publieke sector of commercieel... Uh, met wie je moet werken? Of is dat voorbij? Nou, dat zou misschien best kunnen, maar ik ken ze niet. Nee. Nee. Uh, Herman, uh, ja. ben je helemaal... Nou, dit is toch ook een vak waar, wij, waar je uh, niet met pensioen gaat... Nee, bij, ja. als je bij de omroep werkt, dan moet je op een bepaalde leeftijd, moet je gewoon weg, dan is het... Ja, ja, mogelijk. Dat, ja Helemaal met zo. muziek vind ik dat zo'n onzin. Ja. Kijk, als je nou seniel wordt op een gegeven moment, dan zeg ik van oké. Okay. Ja. <lacht> als je die je plaat in de cd-speler kloppen. <lacht> <De senielplaten. lacht> <lacht> Ja. ja, maar ja. Ja, Rob, nou ik je toch aan de lijn heb, ja. dat, dat kan. Is het voor de uitzending of voor achteraf? Nee, voor in de oh, uitzending. Dat het niet in de na zit. Nee, maar, Rob heeft een prachtige plaat gemaakt met die jongen ja. uit Drenthe. Oh ja, Logisch. ja, en ja, dan is het, ja, ja dat is een Ja, Maar dat, ja, dat is dan, dan, Rob, dat hoor je dan even een week of twee nee. achter elkaar, omdat het heel bijzonder is. En daarna hoor je het niet meer. Nee. Nou, dat nee. is toch dood en dood en doodzonde? Dat vinden niet alleen ik, maar met mij natuurlijk ontzettend veel mensen... die uh, heel integer en, en, en mm. diep en geïnspireerd met muziek bezig zijn. Ja. Maar ja, wat doe je daaraan? Niks. Je kan moeilijk in je eentje het hele systeem gaan veranderen. Nee, nee, nee. nee. Goed, gaan we afscheid nemen van Rob Nijs? Dank ja. dat je van de telefoon wilde komen. Heel graag. Voor Herman doe ik alles. Okay. <lacht> Dank je wel, Rob. We komen ja. elkaar altijd Kijk, wel weer tegen. Absoluut. Er is Ga je goed, goed man. Dank je wel, jongen. Ja, nou, nou, ik ken da, Rob alleen maar van voor Sonja doe ik alles, maar nu is het ook voor Herman doe ik wij? alles. Ja. Ja, Herman, we hebben nog, uh, nog wat aan je uh, te danken, namelijk dit. De Amazing Stroopwafels, ja. die jou ontdekt, neem ik aan. Top. Uh, ja, ja. Buiten Rotterdam, ja, zullen we ja, maar zeggen. Ja, ja, ja hm? eigenlijk wel, ja. Ja. Hoe kom je met dat soort mensen? Ja, jij komt uit die regio. Nee, ik kom uit Rotterdam en ik vond het gewoon super. En die jongens die, die, die speelden uh, altijd voor uh, Termeulen in Rotterdam. En dat waren straatmuzikanten. En de, hun teksten waren heel opbeurend, heel leuk. Muzikaal is het werkelijk waar. Ik heb ze vorige week in Baden er gezien. Alles een, een, een sensationele, leuke theatertouravond. Het was hartstikke leuk. En daar komen wel mensen ook op af. En daar komen mensen op af. En niet zoveel als je gehoopt zou hebben. Maar er komen toch dikke honderd mensen. En die gaan daar in de speeldoos zitten. En die hebben een sensationele leuke avond. Ja, maar hoe ontdek je dan die mensen? Behalve dat je uit die buurt komt. Uh, hoe gaat dat contact dan? Met van ja, met mij, die met de ja. Ik bedoel, behalve dat je ze misschien ooit eens in nee, de hebt. Nee, ja, dat is leuk om te horen. Heel wat leuk. Ja, wat leuk. Oh. En, ja, en dan, dan is het daar. En dan hmm. komen, maken ze een nieuwe hmm. plaat. En dan daar staat weer een ontzettend leuk liedje op. En dan ga je dat draaien. En dan ja. maken ze een nieuwe. En, dan weer, en dat, Het zijn super, uh, super aardige jongens. Mooi. De Amazing Stroopwapens, uh, Ome Kobus. Met dank aan Herman. Uh, we hebben nog iemand uh, die je vast uh, dankbaar is. Geef mij een bloosbaas. ja. ja. het <laughs> streef van de meid. Ja. Geef mij me schuren en saxen voor de moeren van deze tent. Het vergulde koperdaak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heult ze bloos, bloos muziek. muziek. Ik vind hier wel van. Het is heel rustgevend. Heel rustgevend. Het is bijna Jan van Veen. Ja. Je gezicht is een gedicht. Ja, ja. Maar het is zo. Maar wat heeft het? Het heeft sfeer, het heeft originaliteit. Hè? Een, een liedje met een Braasband, dat was eigenlijk nog nooit, was nog nooit gedaan. Met een authentieke koperblazersband. Uh, uh, uh, en. Uh, Anders, toch ja. min of meer anderstalig, wat dus dwingt tot, uh, tot, tot luisteren. Hè? Het is niet zo dat je het een beetje meeneurriet... maar juist omdat het anderstalig is en toch herkenbaar is. Maar jij ja, durft dit luisteren. dus blijkbaar in langs de lijn te draaien. Ja. Hoe, hoe, moet je dan een drempel over? Hoe gaat dat? Hoe zit ik ben het? begonnen bij het oog met dit liedje. Je kan me voorstellen. Met de, de blaasmuziek ben ik, ja, ben ja. ik begonnen met, met, uh, bij het oog. En dat was een sensatie. Kijk, de programmamakers roepen altijd van honderden telefoontjes, duizenden briefkaarten. Dat is kwats, dat gebeurt nooit. Maar ik had wel maar, twee, drie ja. mensen die dus belden en de moeite namen uh, om een kaartje te sturen. En toen dacht ik van, dit moet gaan iets gaan gaan heel draaien. bijzonders zijn. Ja, ja. Weet, bijzonder weet je zijn. nog waar, wanneer je hem gedraaid hebt? Op welk moment en op welke plek? De allereerste keer in het oog dat ik hem gedraaid ja? heb... dat was bij Henk, Ho uh, Henk, uh, van, nee, Henk huh? van Hoorn die het Hovinga. presenteerde. Ja, um, toen stond er een drukfout in het hoesje... met de, de, de, de blaaskapel van uh, Hoge Lieder, Lieder, zoiets eigenlijk. Maar het meest sensationele is... toen hadden we de Olympische Spelen... En toen kwamen, vroeg ik dus artiesten om levend te komen spelen uh, in de studio. En G die wilde dat heel graag, die vond het geweldig, die vond het leuk. En hij is ook gekomen. En hij ha had een steunband, want dit kan je natuurlijk niet live in de studio zingen. Met, uh, nee, uh, dus had hij die steunband. En op dat moment, dat was bij uh, uh, Tom van het Hek, op dat moment werd de finale hockey gespeeld in Australië. Nou, dan heb je een publiek. Ik geloof 2,5 miljoen luisteraars. Blaasmuziek. Geen <laughs> ja, okay. die wist niet wat er nee. gebeurde. Hij zei, mensen keren een, een concert voor 2,5 miljoen mensen. En dat en, werd afgebroken. Dus hij, was, hij begon... Blaasmuziek. Ik zei, stop. Ik kwam de studio binnen. Ik zei, we moeten naar de hockey. Want ja. daar werd gescoord. Wegblaasmuziek. Blaasmuziek weg, maar wel een heel hoog aandachtsgehaald. Absoluut. He? Ja, zeg nu zitten we alsmaar successen van jou te roemen. Nee, we moeten ook negatieve nou, dingen doen. Noem, noem, eens, noem eens iets waarvan jij dacht dat was, dat was in jouw optie de moeite waard en het is helemaal nooit wat geworden. Je mag pa, pa, pa. erover nadenken, Frank Wielard. Ja. 1-0 voor NEC uit een hoekschop. En het is Platje als de bal blijft liggen in het doelgebied. Platje er als de kippen bij om de bal achter Robin Ruiter te prikken. En zo NEC de eerste echte kans die ze krijgen uit de standaard situatie. Meteen om te zetten in een goal in de gewaard. Utrecht op achterstand tegen NEC. Dankzij Melvin Platje. 1-0 voor de ploeg uit Nijmegen. Wat ging mis, Herman, waarvan jij dacht dat, dat begrijp nou, er ik was, niet? Er, er was dus een, een, een hoos uh, met buitenlandstalige artiesten... Uh, Italiaans sprak enorm aan. Ik had dus het succes ge, mede, ge, gemaakt van Laura Pausini. En uh, toen kwam er een nieuwe Italiaanse uh, ster. En het meisje heette Huppe de Puppe Baroni. Dat is wat ik me nog herinner. Baroni. En het was mm. zo sensationeel goed. Mm. Echt waar. Nou, ik denk dat het de tour duurt 23 dagen. Ik denk dat ik het uh, uh, misschien wel 15 keer gedraaid heb. Niks opgehoord. Niks. Niks opgehoord. Niks. Ja, vaak wel dat de presentatoren zeiden... hebben we die uh, hotse vlotsplaat weer? Ja, dat, maar wel. dat had je natuurlijk vaak met, met mensen al, ja. als ons, ja, als wij. Als jij jij ja. was hoofdschuldige. Ja. Ja, nou ja, nou ja, wij zeiden vaak tegen jou... jeetje, helemaal kan je... Ja, ja. moet dat Goh, nou. dat ding nou moet dat weg. Nou? Ja. Ja. En wat dacht jij dan? Nou was ik vaak hey, is... teleurgesteld, want ik, hmm. ik vond het ook wel een soort aanval op mijn, uh, op mijn jawel, echt waar op mijn kennis en mijn, mijn kunnen zeg muziek, maar. muziek uh, ja wordt altijd verschillend beoordeeld ja, als maar ik als, dus, als je zes keer een nummer hoort waarvan je denkt ik vind het helemaal niks ja maar dan nee. zei er toch ik draai dat ja. niet zes keer voor niks dan nee. zeiden er dus legio luisteraars zo eigenwijs was ik dat wel goed je hebt ons gepijnigd dat... ja maar je denkt ja. er met liefde aan terug zeker okay. tv-gasten Ron van Gouwen met zijn rubriek Cassie kijken als gezegd in het teken van pestkoppen op televisie. Ah. Kassie kijken met Ron Vergouwen. In TV-land is men er sinds kort helemaal achter... pesten kan een diepe impact hebben op slachtoffers. Daarom kwamen KRO en BNN deze week met een speciale themaavond. Daarom zeggen wij vandaag dag tegen pesten, want dit mag nooit meer gebeuren. En het was niet alleen praten... Er werd ook wat gedaan. Vanavond komen we dus ook in actie. Ga naar de site en teken daar met een druk op de knop... de verklaring met de volgende tekst. Ik pest niet en ik kom op voor iemand die gepest wordt. Teken die verklaring zodat het leven van veel mensen... vanaf vandaag een klein stukje mooier wordt. Ja, Al zet dat denk ik toch weinig soda aan de dijk. Maar de aandacht is in elk geval heel goed. De meeste indruk maakte de medewerking van de ouders van onder meer Thomas... die zelfmoord pleegde omdat hij gepest werd. Je komt hier steeds langs, uh, langs Thomas, dus hij is hier gewoon nadrukkelijk aanwezig. Voelt dat ook zo? Ik heb dat wel een beetje, ja, van, of als ik binnenkom, of zo, dan zeg ik van... Uh, in gedachten, uh, ik hang even mijn jas op, hoor. Ik kom zo de kaartjes bij jou aan te steken. Zo. Of van, ik zeg ik, in gedachten, ik ga weg of ik ga dat doen. Ik kom zo weer terug, mas. Um, ja. Het was alleen wel opvallend dat een van de presentatoren... BNN-gezicht Tim Hofman was, die in allerlei andere programma's vaak de pestkop uithangt. Maar hij zei dat hij nu zijn lesje geleerd had. Bij de voorbereiding van dit programma is me eigenlijk heel erg duidelijk geworden... dat pesten heel laf is en dat het meer kapot maakt... dan dat heel veel mensen weten. Maar ja, ook tijdens deze thema-avond kon hij het niet helemaal laten. Ik pest hem sowieso niet meer. We zijn eigenlijk nou, een soort van vrienden geworden hierna. Hou op. Ja, we ja. hebben zelfs bij elkaar bij skireisjes op dezelfde kamer geslapen. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Zo op die manier vrienden. Nee. Ja, of die thema-avond nou ook echt effect zal hebben... Ik denk het niet. Een oplossing werd ook niet aangedragen... maar die hadden we zondag al voorbij zien komen in Brandpunt. Kiva, of leuk in het Vins. En de afkorting voor Op Onze School wordt niet gepest. En misschien is deze Finse methode ook iets voor programmamakers... want er wordt wat afgetreiterd op de buis. Neem nou PAU-nieuws. Politici Geert Wilders, Sibrand Buma en Henk Krol die kunnen erover meepraten. Vandaag de dag tegen het pesten, dat vindt u ook heel belangrijk. Ik vind dat... Een uh, beetje gekke haar... Oh, daar kan ik wel tegen. Hoor. Waarom vindt u een dag tegen het pesten zo belangrijk? Ik vind ieder geval... je een leuke neusje? <laughs> yeah. Homo, homo, homo. Als ik jou kan pesten, word ik vroeg wakker. Gadverdamme. Ja, en als je maar het juiste slachtoffer vindt... dan kan de hele natie opeens achter jou staan bij zo'n pestpartij. Vraag maar aan Jelle Brandt-Korstius. Uh, je hebt een actie ontketend omdat je vindt dat uh, de voormalig topman van SNS zijn bonus moet teruggeven. Ja, nee, het dit, is, gewoon, is, het is gewoon nu klaar. Het is gewoon, maar, joh, mensen het, zijn het, het zat. Is, het is nooit goed en, in Nederland. Ja, maar mensen zijn het zat. En, en uh, dit is een heel concreet iets. En of Jelle hier nou een punt heeft of niet. Als programmamaker moet je wel oppassen dat zo'n kritiek of pesterij niet in een hetse resulteert. Bij Pauwnieuws werden de pijlen deze week... op de verdachten van die vreselijke mishandeling in Eindhoven gericht. Verslaggevers brachten hen dinsdag in een achtervolging... duidelijk herkenbaar in beeld. Alleen de brandende fakkels die ontbraken er nog aan. Waarom ren je nou weg, joh? Kom eens hier, Brent. Laf wat. Brent, kom maar even. Nee, dan willen weten waarom je dat doet, joh. Kom eens even, Brent. Even één woord. Waarom heb je iets gedaan, joh? Ja, absoluut ontoelaatbaar, dit. Ook in talkshows is pesten trouwens aan de orde van de dag. Al is het daar vaak met een knipoog. Maar toch, neem nou Voetbal International. Daar is Hans Kraai junior al jaren het lulletje water van de opstelling. Laat maar eens uh, een, een doelpuntje zien. Dan kan je zien hoe wij uh, voetballen. Waarom zouden we dat doen? Omdat we een geweldige goal maken? Nou, dat lijkt me niet. Ja. ja, en ik weet het wel. Het is hier natuurlijk gewoon een toneelstukje. Want Wilfred en Johan die weten maar al te goed. Het is altijd lachen met Hansi Pansy. En als Hans er een keer niet is. Dan hebben we gelukkig nog Louis van Gaal. Alle spelers die ja. hebben gespeeld in het weekend. Dat is iets om trots op te zijn. Dat is uh, natuurlijk het gevolg van het beleid dat ik uh, hanteer. Oh. Die is echt helemaal gek is die. Ook als niet bekende Nederlander moet je trouwens oppassen... dat je niet voor gek wordt gezet in een talkshow. Dat ondervond bijvoorbeeld een jongen die bij Pauw en Witteman kwam vertellen... over zijn wens om af te reizen... Naar Mars. Jullie willen allebei daar naartoe. En ja. jullie weten dat jullie niet terugkomen. Inderdaad. Uh, wat zou je daar willen doen? Waarom uh, is iemand uh, vorige eeuw op een boot gestapt. Zoek naar Amerika. En uh, waarom doe je dat? Ja, dat was iets langer geleden. Dan ja, vorige sorry. Eeuw. Vorige eeuw niet. Uh, 1600. Ja. Uh, wat studeer je? Ik heb VWO gedaan. Dus ik ben wel slim. Ja. Vind je vriendin dat ook eigenlijk? Ja dat hoor. Je ja. Ja, dat is een vloofde inmiddels. Hè. Ik heb het huwelijk gevraagd. Dus ik, uh, okay. ik ga ook echt iemand hier dan achterlaten. Ja, zo kan ik ook trouwen <lacht> ja. ja, en het meedoen aan een quiz. Daar kleven ook nog risico's aan vast. Zo zal deze kandidaat in de nieuwe quiz Wat Weet Nederland... waarschijnlijk met een zak over zijn hoofd de studio hebben verlaten van schaamte. Welke Nederlandse zwemster won twee gouden medailles op de Olympische Spelen van 2012? Ja, hij is gedrukt, ja, zeg maar, ja. Herman. Sporting Ranomi Kromowowicz. Nog een keer. Kromowowicz. Ranomi. Ja, mensen uitlachen. Dat is één ding. Maar zodra het pesten wordt, of het nog erger... dan wordt het tijd om de knop om te zetten. Ook bij televisie. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u het uh, wilt terughoren, al die fragmentjes... depestribune.nl onderdeel Kassie kijken. Herman van der Velde, er zijn een paar vragen voor je binnengekomen. Oud-muziek ja. samenstellen van uh, tal van Radio 1-programma's. Wat vind je van de muziek onder achtergrondprogrammas op televisie, bij interviews, documentaires... Uh, oh, dat, Is uh, dat nodig? Ik vind het op de eerste plaats niet nodig. Want waarschijnlijk is dan het gesprek of de documentaire niet interessant genoeg. Uh, dus moet het opgeleukt worden met muziek. Uh, ik vind het niet nodig, maar het is... Uh, ook soms storend, dat, dat het te hard is, of absoluut niet toepasselijk. Ik zei, wat vertellen vorige week of twee weken geleden... toen was er een itemje over de Kaapverdiaanse uh, voetballers de, bij de, bij de Afrika-Cup. Oh ja. Het was zo'n feest in Rotterdam, en oh, geweldig allemaal. En dan gaan ze er een Zuid-Amerikaans uh, muziekje onderzetten. Wat zou jij draaien dan? Kaapverdiaans, natuurlijk. E -vora. Bijvoorbeeld. Okay. Evo, ja. die, die is uh, twee jaar geleden overleden. Uh, daar heb je, heb je nooit geen meer iets van gehoord. Vreselijk, geen in plaats van kaarten. Jij zou er kunnen draaien in plaats ja, van kaarten. Nou, precies, Welke ja. muziek zou jij nooit meer draaien? Heb je daar enig idee van? Nee. Nu je ontslagen bent van de verplichting? Nee, dat zou ja. ik niet weten. Nee. Zeg maar, er is ook een meneer, uh, dan Blokker uit Amsterdam, die zegt... Ja, langs de lijn muziek is zo vervelend, zo afgezaagd. Je hebt ja. natuurlijk veel van hetzelfde gedraaid ook ja natuurlijk dat is een beetje hink op twee gedachten. het is dus de herkenbaarheid die, dus, ja. uh, die de mensen zeggen, hey het is leuk. altijd die ene hit helemaal maar ja maar ja, dat is ook zo dat is ook ja, zo er zitten zoveel onder ja, ja en maar dan zeggen dus de de mensen de meeste mensen die zeggen dan want nood van gehoord, wat is dat? Wat ja. dat moet ik daarmee? Nou ja, ik zou het wel leuk vinden, zelf hè, persoonlijk dus... Ja. dat je het laagje daar is aan bij die bekende artiesten... dat je dan het aha-effect hebt. Ja, maar dat zei ik dus net ook, met, met bijvoorbeeld een Vets Domino... een heel onbekend exact. liedje van Vets Domino. Dat is heel herkenbaar, ja. maar een heel... Onbekend liedje van, van Billy Ocean... dat die meneer uit Amsterdam schrijft. Ja. Dat kent geen hond. En dan zeggen de mensen, wat moet ik daarmee? Zeg, wie wordt de Grammy-winnaar, denk jij? Of uh, zal het jouw tijd wel duren vannacht? Zal mijn tijd wel duren. Maar ik denk ja. uh, Beyoncé zal het wel halen. Ja. En misschien, uh, ik, weet het, ik weet het eerlijk gezegd, weet ik het niet. Nee. Nee. nee. En de pensionado gaat nu de rest van de zondag in. Wat je ga je het goed? Doen? Ja, ik nou ja, zo meteen begint langs de Lijn. Blijf je nog even hangen voor de muziek, of denk je Nee, uh, nee ik denk het niet. Nee, nee? Ik ga, uh, uh, eerst uh, gaan we naar huis en dan ga ik uh, heerlijk met mevrouw... gaan we lekker met de hond uh, door de sneeuw. Fijn. En uh, prachtig. En dan om half drie klaarzitten bij Feyenoord. Echt waar? Ja, tuurlijk. Nou oh, ja, grote liefde. Ja. Ja. Ik wens je veel plezier vanmiddag op deze zondag. Fijn dat je Dank er jou. was. Bedankt om... voor de uitnodiging. Leuk om weer samen even te zitten. Ja, leuk. leuk. Je bent niet veel veranderd. Ja, ook niet. Ja, Dank je. Ja, genoeg gehoord. Tot zo Jury van Gelder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 Op Radio 1, zometeen verder met de Eredivisie, Utrecht en EC. Wordt daar gekocht en wordt binnengekopt. Het flitsen in de tribune en de slotfase 1 langs de lijn. Zo, dat kan lekker gaan. En ook Feyenoord aanzet. En dan gaat Feyenoord in de aanval. Het publiek gaat meteen weer staan. Ajax, Roda, de Eriksen die een voorzet geeft, is van de wiel die de bal op de lat komt En de rebound stuurt het dan nog een keer op de lat. En om half vijf, Bexwoller 20. En nu is er een geweld. En ook Wereldbeker Schatzen in Inzo. NOS Langs de Lijn zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Na Duitsland verovert topauteur Nele Neuhaus met haar thriller Diepe Wonden nu ook Nederland. Diepe Wonden van Nele Neuhaus. Nu ook bij uw libraries boekhandel.